Michiel van der Velden met het NOS-journaal. China zou binnen enkele weken nieuw afweergeschut willen leveren aan Iran. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft dat van bronnen... die verwijzen naar Amerikaanse inlichtingen. China zou een systeem leveren waarmee vanaf de schouder... luchtdoorraketten kunnen worden afgeschoten... om bijvoorbeeld vliegtuigen of drones te raken. Om de herkomst te verhullen zou China het materieel... via andere landen willen vervoeren. De Chinese ambassade in de VS ontkent het bericht. De nationale ombudsman heeft geen goed woord over voor een plan van het kabinet... om 30 miljoen te besparen op de bijstand. Volgens de ombudsman raakt de maatregel de meest kwetsbare burgers... en kan de bezuiniging op de langere termijn zojuist veel geld kosten... als mensen verder in de problemen komen omdat ze te weinig geld hebben. Zo'n 210.000 mensen die recht hebben op bijstand... maken er geen of te weinig gebruik van. Er was geld uitgetrokken om dat probleem aan te pakken... maar het kabinet heeft besloten dat toch niet te doen...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 Hij kwam rechtstreeks uit die kraan vandaan en gingen nog een liedje zingen. Dat is voor het eerst op de televisie. En onder andere, ja, Apollo 12. Ja, zeker. Daar gaat -ie. Dat was een spannende reis. En onder andere zijn natuurlijk weer een paar mensen jarig. Onder andere deze vrouw. Zeker, daar staan we op de film. even een muziek hier. in I wish you'd go Forever just leave me alone As cold as snow Uit Zweden vandaag. We zien het eigenlijk. Hello sunshine! Oh, het is nog een beetje grijs achter, maar het kan in elk moment gaan veranderen natuurlijk. Er zaten er morgen in het toebak En kijk je in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, zeker 1981 bloedige rellen beginnen bij de Londense wijk Brixton. In 1981, rioters in Brixton, Toxteth, and other areas fought with police and indulged in an orgy of looting, arson and vandalism. Ethnic leaders complained of years of police harassment and racism. In Brixton, for example, the disorders were triggered off partly by Operation Swamp, in which the police flooded certain areas with officers exercising their power of stop and search. Echt een bizarre situatie was dat, er was al een tijdje uh, aan de gang... dat jonge zwarte mannen heel vaak werden aangehouden... omdat er dan een geweldsgolf was in die wijk. En al die zwarte mannen gingen soms ook naar de, naar de cellen toe... Uh, uh, werden ze getransplanteerd. En die zaten er onnodig lang in de cel. Ook witte mannen maakten zich daar druk om. Dus die sympathiseren met elkaar en die gingen echt flink keer tegen de politie. Dat liep helemaal uit de klauwen dan. Uiteindelijk uh, kwam er ook nog in 1985 ook nog zoiets... En daar werd zelfs nog een vrouw bij, kwam daarbij uh, niet om het leven, maar werd daar zwaar uh, mishandeld en raakte verlamd. En daar is later nog weer excuus voor aangeboden. The Met's top police officer apologised unreservedly today after a jury blamed his force for the death of a woman, which sparked the 1985 Brixton riots. Sir Bernard Hoganhouse said he's sorry that Cherry Gross was no longer alive to hear his apology. Er zijn er excuses aangeboden van hoe deze vrouw behandeld is. De vrouw was toen al overleden, maar dat zijn heftige dingen geweest daar in Brixton. En eh, nou goed, daar hebben ze een hoop van geleerd. Uh, uiteindelijk is er in drie dagen geweld. Er zijn er 300 agenten gewond geraakt en er is voor 75 miljoen aan schade aangereden. Als je die beelden ziet, dat je denkt, bizar, gewoon bizar. Gewoon omdat de politie toch een beetje op een bepaalde manier omging met mensen. Dat je denkt dat hoort toch niet helemaal. Hmm. Goed, geschiedenis, wat nog meer. Ja, vandaag in 1975 maakt zanger Lee Towers zijn debuut op het Nederlandse televisie. Hij is te zien in het programma... Muziek Mozaïek van Willem Willem met zijn vuist. Yes! Ik heb het gezocht. Want ik denk, ik wil het horen. Ja, ja. Ik kan me nog vaak herinneren... dat iedereen er al grapjes over maakt. Oh, die gast die is uit de kraag vandaag gestapt en is gaan zingen. Met zijn grote bril. Ja, met zijn grote bril. Dat je denkt, nou, was het dan nou echt hip om er zo uit te zien? Maar ik kon er niks over vinden. Ik vond mm. wel allerlei oude muziek van Litouwers natuurlijk. Het eerste wat hij uitbracht... En dat is iedereen, iedereen is vergeten, want ik kende de plaat ook niet. It's raining in my heart. Het is toch net 11's prestigie? Eigenlijk bellen. Oh, ja. Het is de Nederlandse elf, is gewoon. Ja, ik denk ook aan René Froger. En ik ook zo'n type. Ja. ja. Maar hij was voor ja. René Froger. natuurlijk. Ja, ja. Zeker, zeker. Je kent hem natuurlijk ook wel van I can see clearly now the obstacles in my way. Ja. Ja, dat is van Eventu. Uh, hoe heet het? Uh, you Never Walk Alone, heeft hij ook nog gedaan. Ja. Dat komt uh, het is van. Uh, nee, dat, sorry, dat komt uit het musical uh, uh, 1945 Karus. Zeg ik uit mijn hoofd? Zo. Caruso. Ja, Caruso. Caruso, is het Caruso? Nou, ik kan me niet voorstellen. Caruso ja. is een Italiaanse opera of zo? Nou ja, het zou ja. kunnen zijn het vertaald. Wow. dat vertaald. Dat is wel saai allemaal. Ja, en ja. hij heeft natuurlijk dat duet gedaan met uh, Anita Meijer. Uh, run to me. Ja, goed, Rara, hij wordt nog steeds gebruikt. Ja. Hij zit ook in allerlei films, zit hij nog steeds. Litouwers. En, uh, ja, hij is ja. twee weken geleden 80 geworden. Ja, klopt. In, in Lagen, he? ja. Ja. Mooie leeftijd. Nou. In 1954, dat was een dag die werd uitgeroepen tot de saaiste... En minst nieuwswaardige dag van de 20ste eeuw. Dat oh. je ja. daar geen. Uh, dat dat nieuws is. Dat vind ik dat wel een bijzonder iets. Oh. Hè? En wat ik ook wel heel leuk vond. Uh, dat zag ik bij vandaag in de muziek. Dat op 11 april 1966. heeft Frank Sinatra het nummer ingezongen in de studio van Strangers in the Night. Strangers uh, in the Night. En, uh, ja. Ik zal nog, uh, geen twee, drie weken later hij al, stond hij al op nummer 1 ermee. Ja. Oh. Goed, nou, uh, 1970 de lanceer ik van Apollo 13. En dat ja. is niet Apollo 11, want de Apollo 11 is op de maan geweest. Apollo uh, uh, 12, is, moet ik zeggen, nee, de Apollo 13 is het. Maar goed. Uh, Ignition sequence start. Ja, daar gaat hij ook. 5, 4, 3. Ze waren lekker op weg. Ja. En onderweg, ja, toen hoorden we dit. Ja, een probleem. Want namelijk was de zuurstoftank ontploft. En toen konden ze niet verder. Ja. Althans, ja, ja, toen moesten ze eigenlijk de maanlander helemaal uitpellen om daar allerlei attributen en apparaten eh, eh, aan te sluiten voor hun eigen gebruik op dat moment. En daardoor kwam dus de landing om de maan in, ge in gevaar. En konden ze niet meer landen op de maan. En dan hebben ze een rondje om de maan heen gemaakt, geloof ik, om een soort zwaai te maken... om weer terug te komen. En dat was een heel spannend moment... Om uiteindelijk zeg maar weer terug naar aarde te komen. En dat is uiteindelijk gelukt. En daar is natuurlijk ook een, een, een film over gemaakt. Dat is natuurlijk met uh, mm. niemand minder als. Dit uh, is Houston. Uh, say again, please. Tom Hanks. we have a problem. Precies. Je hoorde dus wow. de stem al. Tom Hanks. Ik was nieuwsgierig wie dit al zou. Ja. Herkennen. Goed. Het heeft een paar dagen geduurd hè, voordat ze weer op aarde zijn gekomen. Ja, dat klopt. Uh, 11 april gestart. De 17 april waren ze pas terug. Ze hebben echt met uh, zelf filters moeten maken. Want ze hadden natuurlijk nog stikstof uitstoten. En uh, koolmonoxide moesten ze allemaal tegen. Het hadden alle tijd. Of de <tie> Niet tape en een plastic <laughs> zakje hebben ze gebruikt. Nou, op uiteindelijk komt het allemaal te overleven. En ze hebben die hele maanlander die mm. is dat nog... die hebben ze helemaal ontkoppeld en uh, gedemonteerd... om zelf te gebruiken op dat moment. Goed Gaaf, hè? Ja, ja gaaf. erg gaaf. Ja. Het is uh, op 11 april 1929... komt de SS Staterdam. Die wordt uh, in gebruik genomen. Ja. Toen het schip gereed was... werd het beschouwd als het, het modernste schip in zijn tijd. En hij heeft echt jaren... dus echt elf jaar lang... heeft hij dienst gedaan uh, op en neergevaard... tussen... Rotterdam in New York. Ja. Dus uh, ja, het is wel. Uh, ja, het was, het was echt een snel schip. Hè? Want een normaal schip destijds, die deed die reis ook, die deed er dan 15 dagen over. Maar zij konden kon tussen de 8 en 9 dagen de, de, de, de klus klaren, zeg maar. En uh, de laatste reis was uh, op uh, uh, 24 november 1939. En later is hij zeg maar, in de meidagen van 1940 in beslag genomen door de Duitsers. En de Duitsers hebben een mitrieur aan boord gezet. En gingen zeg maar, de Nederlandse verdedigers te, te lijf. En toen werden ze teruggeschoten op die, deze, deze staten dan. En die werd geraakt, geraakt in de brand. En toen was er geen houden meer aan. Toen ging je naar de haaien. Toen ging je naar de haaien en toen hebben ze helemaal gesloopt eigenlijk. Dat is wel gebruikt om nieuw materiaal te maken in de oorlogstijd. Hè? Dat Al denk ik leren. wel. Ja. Dat hebben ja. de Duitsers vast wel gedaan. Dat de is de hoofdstaling. Goed. Nou, ja, vandaag in 1988 opent het Concertgebouw in Amsterdam. 1888. 1888, ja klopt. Ja. Nederland is rond 1880 hard op weg de sociale en culturele achterstand op de buurlanden in te halen. Het is echt een hele bijzondere periode, zo 1880, 1890. Het Centraal Station is ook gebouwd in die tijd. Het Rijksmuseum, het allemaal, er zat veel dynamiek in de stad. Toen besloot een aantal rijke Amsterdammers de handen ineen te slaan en een, een maatschappij op te richten... om een nieuw concertgebouw neer te zetten. Zeker. En de opdracht was een concertgebouw... te, uh, te bouwen voor 2000 mensen. Mm -hmm. En dat werd gewoon in het weiland. Aan de rand ja. van Amsterdam in ja. het weiland ja. geplaatst. Ik vind ja. het altijd zo mooi om te ja. horen. Want weiland staat helemaal niet in het weiland. Nee gast, toen, wel. toen was er nog niks. Nee. 1888, ik vond Mooi, het zeker. Ja. En het concertgebouw heeft eigenlijk in de geschiedenis. niet alleen aan concerten onderdak geboden. maar in 1894 werden daar ook de kampioenschappen figuurrijden gehouden. En in de jaren 30 en 40 werd er gebokt. En in 1950 paradeerden de dames van een misverkiezing over het podium. Nog dus zo voor dat concertgebouw. He. Nou, dat ja, is natuurlijk ja, de een Het is een mooi cadeau, zei nou. Paul Witman. Het is een mooi cadeau. En dat cadeau moeten we omarmen of zo. Oh. We maakt al de reclame voor dat iedereen moet doneren... om dat gebouw ja, we te We waren voor het nageslacht. In 1921 was de allereerste live-uitzending van een bokswedstrijd op de radio. Ik heb geprobeerd te vinden, maar ik kon er niks ja. overvinden. Ik vond het zelf wel jammer. Ibsen geeft voor radiostation ja. KDKA in Pittsburgh... het verslag van de bochtsekschrijven tussen Johnny Ray en Johnny Dundee. Ja. Ja, ja, ja, ik heb er iets over proberen te vinden. Ik kon er niks over vinden. Dus op zelf al jammer. Goed, dus over de geschiedenis. Stak de verjaardiger, dames en heren. We hebben een hele lijst mensen die jaren zijn of ja. jaren zijn geweest. Ja. Eerst maar even hier. Ninja. Ginger Ninja. Oud plaatje. Kom, tegen. oh, wat is die gaaf ook weer. Bones Will Break Metal. When our time is through Happy be the me We staan aan deze plaat Kennen we nog wel Ninja Ninja, Sunshine is die andere. Bonespop, Break Metal en ja 2015 zijn ze ermee gestopt. Ze hebben eigenlijk maar zeven jaar te staan. maar ze hebben best wel een paar leuke hitjes, schat. Hippotoepak de Radio en draaien we dit ook. En het is er weer tijd voor... Heep, heep. Ja, hij is al van ons heen gegaan natuurlijk in uh, 2022. Pierre Carter. Ja. En uh, ja, vader Abram uh, heette eigenlijk... Uh, ja, hij heette Pierre Carton, later is het vader Abram geworden. Hij, kwam, uh, hij brak door met dit, hè. Is voor jou te laat. Dit had hij geschreven voor Corrie in de Rekels. Echt een heel knullig videoclipje, We ze alleen in een of andere boot zitten. Nou, dat ziet er niet uit. Uiteindelijk uh, heeft hij al eerder plaatjes gemaakt, onder andere ook met uh, de nozempjes. Noosem! Kijk! Kijk er vooruit! Noosem! We zijn, we zijn de no-noosem. No Vader Abraham. En ja, daar werd hij ook groot mee met de zeven zonen. Vader Abraham had zeven zonen. Zeven zonen. Ja, ja, ja. Het wel leuke verhalen. Had hij allemaal bedacht. Destijds dat hij net een beetje doorbrak. Had hij gezegd, want ik had het vroeger zo arm. Ik had het zo arm. Ik werkte dan bij een chocoladefabriek. En dan moest ik een soort dingen afgieten. En dan, wat ik dan wel eens deed. Dat ik dan chocolade over me overal heen goot. En dan nam ik dat stiekem mee naar huis. En thuis haalde ik het dan weer af. En dan kon ik dat op mijn brood doen. Want ik had bijna niks om op de brood, oh, mijn brood mooie, te doen. Oh, wat een mooi verhaal. Ja, ja, dat je maar, niks van wat. Met tevredenheid. Nee. Ja, ja, en was, hij, was... hij heeft dan later ook nog een patatkraam gehad. Ja, klopt. Hij, ja, hij heeft alle verschillende dingen gedaan. Een ja. brood, uh, Hij doet me ook ook een beetje qua type ook een beetje aan Joop van de Ende. Qua uitstraling en zo. Ook van, ah, misschien oh, uh, was okay. het al Joop. De vader, vader is Ja, Dat was het al Joop. Oh, wacht Wie is deze meer jarig jarig geweest? Ja... Nou jaren geweest. Uh, vandaag is de geboortedag van uh, Eddie Becker. Eddie Becker wordt vandaag 79 jaar. Nou, hij is de bekende Nederlandse radio- en televisiepresentator. Ja. Heb je daar toevallig iets van? Herzlich willkommen bij Hitsa Gogo uit Hamburg. We berusten onze vrienden en vriendinnen in Nederland en <laughs> ja. in de Schweiz. Ja, Met Künstleren weizen. heute Hitsa Gogo uit Engeland, uit Nederland. Hij praat echt heel goed Engels, denk uh, Becker. Maar hij, was de eerste, hij zat in een beentje, geloof ik. later is hij uh, presentator geworden. Ja, ja vanaf 1966 is hij uh, ook Goedemorgen gaan presenteren bij uh, de c Radio Veronica. En uh, na zijn carrière bij de radio nou, volgt natuurlijk de televisie. Tussen 1970 en 1990 uh, presenteerde hij televisieshows met onder meer de Quister met muziek. De Eddie Go Round Show en Eddie Ready. En in de televisieshows ontving hij internationale sterren als Cliff Richard en ABBA. Nou, dat is toch wel iets unieks. Nog toch? even, dat even, dat even een fragmentje dan. En CRV's popparade. Ah. Ja, daar komt hij hoor. Hartelijk welkom bij de derde uitzending van Popparade. Niet iedereen alleen thuis voor de buis, maar ook hier in de studio. aanwezig, Studio 2. Weer te gast bij de NCV bij de derde uitzending van Ja, Popparade. leuk. Wel. Popparade van Eddie Becker. Nee, de te de Ja, goed. Ja, is van die uh, presentatoren. Als je ze ziet, denk je... Oh ja, dan kom wel aan zitten kijken. een wordt ja. helemaal vergeten. Nee. Goed, hij is uh, 79 geworden. Zijn 80ste levensjaar gaat in. Een jaar, in. hè? Ja. Nou, vertel. Vandaag is ook uh, Duncan Lawrence jaar. Hij wordt oh. 32. Ja, ja, ja. ja hij uh, heeft Nederland nu natuurlijk onsterfelijk gemaakt. natuurlijk Dat <coughs> hij het Songfestival uitgewonnen heeft. Ja, en dat hij die andere er naartoe gesleept heeft. Wat een afgang was. Maar dat maakt verder. Ja, die ben ik vergeten. Wie is dat? Weken. Nou, en die uh, weten niet Nicolai. Meer. En het uh, ding is... Uh, goh, Nicolai ben ik alleen onthouden. Nicolai, die heeft hij toen zeg maar voorgedragen als inzending van oh. Nederland... bij het volgende oh. Jongfestival. Oh. Dat was niet die hele... De... Ja, dat is ja. een apart koppel. Ja, maar koppel. Uh, hij, hij, oh, dat ja. is gewoon al zes jaar geleden, dat die zeven jaar geleden al. Dit ja, ja. jaar doen we niet mee. Nou, ik vind het inderdaad heel prima dat we niet meedoen trouwens. Ja, jaar. mag wel een klein beetje een statement ko uh, komen hoor. Maar we zeggen oh. altijd sport en muziek mag niet uh, uh, kruisen en zo. Nou, volgens mij uh, wordt het toch sowieso gekruist. Dus dat, uh, dat is onzin. Goed, ja, vandaag wordt hij 66. Uh, ja, Jeremy Clarkson die kennen natuurlijk van ja Top Gear, Jeremy Clarkson, echt wat een bizarre gast gewoon die in alle rare situaties terecht komt even een fragment dat je echt een goed beeld krijgt van wat hij allemaal doet. Oh fucking hell! No, no, no, no, no, Get out! Get out! You stupid idiot! Is Nou, dit is een beetje Jeremy Clarkson. Altijd uh, in voor allerlei acties. Uh, hij is er ook bekend geraakt omdat hij met een vrachtwagen door een muur heen reed. En had hij allemaal zo'n uh, zo nekkraag had hij om. En nog heeft hij er heel veel last van gehad. Hij doet, hij doet bizarre dingen. Van 1988 tot 2001 bij de BBC Top Gear. En van 2002 tot 2015 ook nog een keer Top Gear. En uiteindelijk dan een nieuw format hebben ze dan weer bedacht. Want ja, Top Gear, dat heet dan uh, uh, Hammond uh, and the Great Tour. Nou goed... Ja, samen met uh, James May en Richard Hammond doen ze natuurlijk bizarre dingen. En dat maakt leuk. Het is een soort vriendschap onderling. Ik heb niks met auto's, maar als mm. zij er met z'n drie over gaan praten... is het mm. toch altijd wel weer grap om het even te zien. Mm. Vertel, wie nog meerjarig? Ja, je hebt uh, vandaag ook de verjaardag van uh, Lisa Stanfield. Zij wordt vandaag 60 en zij is heel erg beroemd geworden... toen we zeiden met dat nummer All Around the World. En dat ik dacht, een erg mooi nummer. Zeker in, in de jaren 80, begin de jaren 90, had ze een grote hit. Ze werd ontdekt toen ze kwast 14 jaar oud deed mee met de talentenjacht. En toen had ze gegeven met, samen met Blue Zone, had ze een, een, een single. En dat was dit. Dit is dus Lisa Stansfield. Get me on fire. Het mag is dat werd toen uitgebracht. Dus komt uit Engeland vandaan. En in die jaar werd er zo'n hele grote brand. Ontstond er in de metro. In uh, Kings Cross. <coughs> en ja, In de videoclip zie je ook heel veel vuur. En oh. Waar zij dan voor staat. En het is allemaal heel lollig bedoeld. Maar het was niet gepast om die single maar uit te brengen. Nee. Dus die single is niet uitgebracht. Nee. Oh, dus dat was niet, geen lancering van haar... Uh, uh, carrière. En later is ze dus solo gegaan. En toen had ze onder andere dit, uh, All Around the World. Maar ze heeft ook in allerlei films gespeeld. Ja. En ze was eigenlijk de Britse ferry van de uh, uh, vagina monologen. Oh. Dus ze uh, is ja. van alle markten thuis blijkbaar. Misschien wel een leuk weetje van, iedereen dacht in eerste instantie bij het horen van het nummer uh, All Around the World, dat uh, Lisa Stansfield een niet-blanke dame zou zijn. Nou ja, de verwarring komt Laag, waarschijnlijk door de een zoolvolle solvol, stem. Ja, ja zeker. Vergeleken met die van een donkere Soul-zangeres. Ja. Het Rick Ashley-syndroom, hè? Dat Hij is ooit begonnen als koffiejongen. Oh. Ja, dat ja, okay. nou, is ook hè. Hij vandaag ook, ja, gisteren is Just Stone. En zij is ook een Engelse Soul-rhythm and blues-zangeres. En het grappige is van wel weer: dat zij uh, is uiteindelijk uh, in, uh, met een super, supergroep met Mick Jagger en zo, hebben ze ook uh, van alles uitgebracht. Nou, en, uh, zoek daar even op voor die landenkeuzes. Ja, dat leert wel. zo'n super uh, rockgroep. Daar zitten dus gewoon allemaal mensen die het al gemaakt hebben in die muziek. En die gaan er gewoon oh, naar, ja. met elkaar samen omdat ze weer hmm. wat anders willen. Wij ja, worden daar niet voor gevraagd. Nee. Ja. Nee, daar heb ik meer voor niet bij. De andere hit van George Stone was natuurlijk dit: Dit is een hit voor je, maar ook dit, hè? Het wordt 39. Ik moet zeggen, het is gewoon lekker muziek, toch? Ja. Goed, was Stone. En straks wordt daar dus, waar zij bij in zit, die supergroep, wordt daar een jolandekeuze uitgekozen. Nou, dat is voor de verjaardagen, dames en heren. Ja. Jawel, tijd voor die landenkast, nee, voor de, de zaterdagse brief er bijna alweer. Zeker. En ik testte net al bij Marco of je dit zou herkennen. Intonatie herkennen. Nu wel? ik, ja, het klinkt toch een beetje als... De Beatles, nou ben je niet bij, ver bij weg, James McCartney, you and me. Baby, yeah, maar het is toch graag. Ja, oh, grappig. Het is onderhoud, moet zeggen, met James McCarthy, de zoon van Paul McCartney, En je hoorde het beïnvloeden duidelijk. Maar hij heeft ook heel veel op het uh, albums van Paul McCarthy dingen gedaan. Hij kan heel goed rummen en gitaar spelen. Dus hij is met alle markten thuis. Dus de opvoeding, die muzikale opvoeding is wel gelukt, Paul. Dat heb je goed aangepakt. Goed, tijd voor de uh, Zandvoortse berichten. Gratis sportles voor mantelzorgers tijdens de week van Riespijt. En is van uh, 13 uh, tot en met 17 april. En zorg voor je naast, ja, de zorg uh, geeft veel liefde, maar kost ook wel heel veel energie. Dus tandem, tandem, nodigt mensen uit om alle mantelzorgers uh, ja, voor zichzelf ook even een moment te pakken. Even te herstellen, op te laden, of misschien gewoon iets kleins waardoor je weer een beetje weer energie krijgt. Of misschien even, gewoon even in gesprek te gaan met, uh, met, nou ja, lotgenoot klinkt me heel zwaar, maar met de andere mantelzorgers om ideetjes op te doen. Kijk even op www.helpenzorg.nl en de pluspunt in Zandvoort. Dan kan je dus de andere ontmoeten tussen twee en vier. En dan kan je ook uh, vragen stellen aan een ervaren consulent. Die denkt van, je hey, joh, pak het sowieso oh, even welke aan. welke dag? Ja, uh, dat is, uh, ja, sorry, die dag de heb ik niet opgeschreven. Ja, het is van 13 tot 17 april. Dus... Kijk anders over plus.nl, en daar staat vast meer op. En je kan gratis uh, sporten bij uh, Fit Academie of uh, bij Tendum Mantelzorg, Teamsport, Surf. Daar is er heel veel mogelijk in stand om zeg maar, daar als mantelzorger gebruik van te maken. En misschien moet je dat moment voor jezelf ook even pakken. He? Ja, zeker weten. Vandaag is het uh, open, open dag bij Dierenasiel in het Noord. Er is wel alles te zien, doen en te beleven. En een grote loterij. En dan, uh, als je wint, dan krijg je een hond mee. Nee hoor. Maar ja, verschillende kraampjes. aantal demos met honden. En... Uh, Verzorgd zijn er. En er zijn vele leuke spulletjes en lekkere hapjes te koop. Om, uh, dat komt allemaal, uh, gaat het naar de dieren, alle opbrengsten van deze dag. Het is vandaag dus, van, uh, volgens mij vanaf uh, 11 tot 5 of zo. Oké. Okay, Kees op straat 5 in Zandvoort Noord. Hey, zeg, de tip, zeg, voor een huisdier is het meestal dit, hè? Dat vind ik een hele mooie huisdier. Goh, wat dan weer. Ja, een koekoek in de klok. Ja. Ja. Ja. Oké. Ja, okay. ja, joh. ja maar ah, Je kan lezen. lezen. Je kunt het lezen? Hè? Wereldse smaken, jubileert. Uh, en uh, die pakt uit uh, over ruim een maand. Is het weer tijdens helemaal vaartse Weekend? Is het weer uh, ja, Wereldse smaken, Gastheidsplein. Dus combinatie van internationale lekkernijen en ja. entertainment. is een groot succes. Uh, en jub jubilee, hoe vaak is het dan nu al geweest? Want ik heb die er niet eens heel vaak geweest. Dus drie keer, vier keer? Ja. Nou goed, fieken. het is ooit bedacht natuurlijk door drie vrienden, Edwin uh, Sibbel. En uh, Basile Lambers en uh, John Swiers, vijf jaar, ja, vijf jaar geleden zijn ze daarmee begonnen. Er is ook live muziek van Van Kessel. En Dieter Romondo speelt er. En uh, binnenkort wordt het programma bekendgemaakt. <coughs> Onder andere ook een soulband. de drie zangeres. acht maar ze hoopt te doen. Het is een weekend van 14 tot 17 mei. Kijk even op info En dan kan je zien wat er allemaal voor groots naar Zandvoort komt. En wat voor trucks er komen. En waar je <laughs> helemaal mee vol kan fruiten. Kijk, hou wel die vijf van schijf, schijf van vijf in de gaten. Ja, dat is ook waarschijnlijk ja. de laatste keer, hè? Ja, is dat zo? Ja, ja, ja. Hoort ik niet begrepen, ja, ja, ook joh. al. Ja, nou, ook ja, nou, even een goede me huishoudelijke mededeling... naar de organisatie van de Formule uh, 1 Heineken Dutch Grand Prix... <laughs> Maakte vorige week al bekend hè, dat het raceweekend uh, van 22 en 23 augustus volledig is uitverkocht. Maar nu komt het. Of de zandvoorders net als vorig jaar het aanbod krijgen van 50% korting op, op een ticket... is nog niet bekend. 50%? 50%. Zo, nou... Ja, yes. gewoon een extra dag rijden. Nou, bewijs van. Mogen we kijken. Nou, joepie. Ja, ja. vrijdag zijn er nog wel wat kaarten vrij, geloof ik. Hè? Die vrijdag. Ja, de rest is wel allemaal uitverkomen. Nou, ja, we gaan het Goed. zien. Goed. Ja. Uh, we hebben hier in het Zandvoors Casino, uh, was voor twee jaar uh, was dat te huur. En daar komt dus de World of Dinos in. En het grappige is dat ik van de week uh, liep ik daar gewoon keurig even over dat Badhuisplein. En toen waren er een paar wagens en er zaten enorme grote dinosaurus op. Gelukkig leefde ze niet. Nee. Heb je daar een foto van gemaakt? Ja, daar heb uh, ik een foto van gemaakt. En die foto die staat ook op onze, uh, onze hey. Facebookpagina. Ja. En het was wel een heel leuk gezicht om uh, te zien zo. Het uh, is grappig foto's. zo, met het gebouw op de achtergrond. Ja, dus je dat je denk denkt de van, man, hey, Godzilla! Godzilla. Godzilla, net ja. dus de kosten. Ja. ja, dus het is gewoon heel leuk. En uh, ze gaan volgens mij iets van uh, eind in de meivakantie van 25 april tot en met 3 mei. Mm -hmm. uh, zeggen ze dat een deel van de expositie open is. Maar ik denk dus dat de expositie uh, nu helemaal open is met deze erbij. Dus dat die compleet is. En het was natuurlijk wel een geweldige sensatie om erheen heen te gaan. Ik hoop dat ze het eruit uh, halen, want ik heb uh, gesprek gehad met die band die uh, van, uh, van World of Dinosaurs is. Ik zeg van nou, al die kosten die je maakt... en voor twee jaar... Ja, is ja het met een beetje geluk... Uh... Maar, misschien nog een jaartje later, maar ja, je weet maar als het is dan, dan is misschien de piek er ook al een beetje af. Dan heeft hij het ook al een beetje gehad met dat. Ja, dino's. maar het is moeilijk, hè, want het is in de zomer druk. Maar in de winter is het hmm. gewoon helemaal niks. Weet je? Hmm. Nee, dat is waar. Dus dan heb je iets wat over. Heel veel dingen hebben we hier nooit gedaan. We kennen het ook allemaal van de man die op de bus zat. En Hij uh, had nog meer, hij had zo'n one-liner. Onze conclusie is dat het geen fair deal is geweest. Nee, het gaat over het bonnetje. Natuurlijk het bonnetje van Fred Teven. Ja. Ja. Ik wil nog even zeggen, het was echt een goede deal hoor, het bonnetje. Maar goed, uiteindelijk is hij nu aangesteld als formateur hier in Zandvoort. Er zijn het ook aan zijn er nu gekozen en die moeten bij elkaar komen. En nou ja, dat doen ze ook natuurlijk in, in landelijke politiek. Dus hebben ze nu een formateur aangesteld. En heel veel partijen die zijn er wel blij mee. Het is een kordatenman, een zwaar gewicht. Hij heeft wel wat ervaringen. En uiteindelijk uh, hielp hij ook naar de statenverkiezing van 2023... ...hielp hij ook met de BBB om dingen bij elkaar te voegen. Dus nu is hij ingezet hier in, uh, in Zandvoort. Het is uh, nog een lastig pakket. Ik geloof dat het motorblok is uh, Jong Zandvoort, VVD en uh, OPZ... En daar nou, moet toch eentje bij. En dat is een lastige puzzel. En hij is daarvoor aangetrokken. Dus pen. ik ben... benieuwd. Het zal geen honderd dagen duren, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Maar Ik oh, vind het wel grappig. Gisteren is uh, in uh, Theater de Krocht... is de kinderkunstlijn Zandvoort... Is, uh, geopend door wethouder Lascaré. oh En uh, samen met de directeur... van de Openbare Basisschool De Zevenhoek... Marga Bol en Marianne Rebel... die dus natuurlijk uh, alles uh, geregeld heeft... met de scholen en zo... Dit jaar hebben de kinderen zich laten inspireren door het thema Zand voor 200 jaar badplaats. En uh, er waren echt de meest uitlopende ontwerpen. En het leuke was, ze hadden dus gewoon uh, nu uh, een borrelplank gemaakt. Oh ja, dus, uh, borrelplank. Ja, ja, ja. We zijn allemaal borrelplankjes en alle kinderen waren erbij. En uh, het is gewoon heel leuk. En ga gewoon even kijken overal. Want uh, die, ze zitten ook door het dorp denk ik in bepaalde winkels en zo. Dus, uh, dus moeten we even gaan kijken. Jij gaat drank wel meenemen en kan je het een mooie plaats. Ja, uh, uh, ja. En, ja prikkertje kijk. is misschien wel handig. Ja, zeker. Nou, dat is overigens zover de zijn Bericht. Tijd voor uw landenkeuze. Ja, en is dat George klaar. Stein is vandaag 39 geworden. Ja. En die, uh, ja, die maakt zelf muziek. Maar ze zit ook in een supergroep. Die heet Super Heavy Man. Ja, en die hebben super samen man. met... Uh, is dat met die gitaar? heftige scheurende gescheurende gitaar? Ja, nou, zeker? laat maar eens horen. Laat maar eens samen horen. met Mick en nou, ga luisteren of je ze herkent. We, we, ja. we klappen ze zo. Dit is Super Heavy. heavy. Huh? Huh? Shit, man. Super Heavy. Super je moet het anders no. uitspreken. Dan klopt het wel. Super heavy man I've missed part of you I Super heavy, man. uit uh, peace, man. Het is er allemaal uitgehaald. Ja, zeg. is, er? is Jagger, maar ook David Stewart. Ja. Yeah. En dan heb je Damien Marley en H.R. Harmon. Oké, okay, dat zijn allemaal onbekende stemmen. Nee, het zijn bekende, hoor. Ja, Want Die ik. Dave Stewart van de Eurythmics. Ja, die ken ik wel. Maar je hoor eigenlijk Damien Mick Jagger. Marley was van Higo de Bob. Ja. Dus zo van Bob Marley. Ja. Dus yeah. A.R. Rahman. En uh, ja... Maar de stemmen die je eigenlijk alleen maar herkennen... is natuurlijk Jos uh, Stone en Mick Jagger. Dat zijn de bekende stemmen natuurlijk. En daar staat het nummer op. Maar ik snap nu wel waarom die hier in zitten, Dat het de zoon van Bob Marley is. Die ja, Marley. ja, dat snap ik. Grappig, hè? Bij Super Heavy denk ik dan met schurende schurrende gitaar... en een supergroep denk ik echt... Wat gaat even van leer, maar dit is gewoon relaxed, man. Ja, maar ik, ik las ook dat ze dan tien uh, dagen bezig geweest waren... dat ze iets van twintig songs geschreven hadden. Ja. Maar dat er ook uh, nummers bij waren die, waren, die duurden die anderhalf uur... en die hebben ze toen helemaal teruggebracht <laughs> tot één <een> single. <laughs> dat is wel lastig, hè? Kill your ja. darling. Ja, precies. Oké, okay. een uh, <laughs> stukje tekst voor jou dat slaat nergens toe. Oh man, als je met zoveel mensen samenwerkt, moet iedereen tot z'n recht komen. Ook, want ze heeft het geen zin om samen te werken. Dan kan je beter dan als, als enige zanger uh, iets inzingen. zingen. Goed, dat ging over George Stone, die vandaag 39 werd. En, en nou goed, uh, daar stond er even bij stil. Goed, kan nog een stukje geschiedenis staan? Jawel, 1961. Adolf Eichmann de notorious Nazi, who escaped justice for 15 years... before his trial brought global understanding to the term Holocaust. Under Adolf Eichmann werd uh, zeg maar, ontvoerd uit Argentinië door de speciale diensten van Israël, de special agents. En uiteindelijk, dat was eigenlijk een beetje tegen de regels in. Dat mocht eigenlijk niet, maar ja, goed, dat had al zoveel dingen gedaan. Dat zagen ze even uh, door de vingers. En uiteindelijk werd hij tegen het openbaar internationaal... Op de televisie uitgezonden en pas in 1961 kwamen mensen verhalen tegen en kregen ze beelden van wat daar eigenlijk precies... in die concentratiekampen allemaal had afgespeeld. Mensen werden toen pas echt wakker geschud eigenlijk. En uiteindelijk werd hij veroordeeld. Er werd ook nog heel erg kritisch gekeken naar de feiten dat heel veel Joodse mensen... ook mee hadden gewerkt. En was hij niet een klein radertje geweest... in het hele grote, grote, geheel, ja. grote geheel? En kon je hem daar wel allemaal afrekenen? Nou, er waren zoveel bewijsstukken. Dat was echt bizar dat ze hem wel echt wel voor honderd voor, voor 100, 100 dingen... konden wegzetten. Maar uiteindelijk hebben ze voor vijftien... Uh, uh, dingen veroordeeld. En hij heeft dus uh, opgangen op 1 juni 1962. En er zijn ook nog heel veel foto's van hem gemaakt in de cel. Zie je hem echt zo'n beetje rondlopen, nadenken met een boek in zijn handen. Ziet er heel geleerd uit man. Ja, echt... Leuk, al die menselijke proefpersonen en dat soort dingen. Hè? Proefpersonen, dus, uh, bedoel je? Dat had je die mengelen dan ook weer, weet je wel? Dat zijn uh, al, okay. uh, al die mensen die in die. Uh, Gevangeniskampen zaten. Waarbij ja, okay. ja, best getest werd en zo. Maar goed, deze Adolf Eichmann, die, uh, ja, die kreeg de opdracht van Adolf Hitler om iets te doen met de Joodse mensen. Huh? En hij is echt zelfs ook nog eerder ook al naar Jeruzalem geweest, Egypte geweest, om te zeggen: van zou die Joodse mensen hier kunnen wonen? Niemand wilde die Joodse mensen hebben, dus toen kwamen ze uiteindelijk tot een heel ander plan. En, uh, Israël was er dan niet, natuurlijk. Was nee, was er, er toch het het niet. Dus uiteindelijk niet meer wilden ze hmm. hebben. Dus uiteindelijk oh. is dit maar een drastisch plan geworden. En, hmm. ja, hij kon niet anders. Ja, ja, mooi verhaal. Ja, ja. Ja, je hebt ook, vandaag was er dan ook dan, uh, in 1945 de bevrijding van boeggewald. Zeker. Een, uh, ik heb er ook nog een fragmentje van. En oh. ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan hoe dat toen ging. April 1945. Over een verwoest Europa rukken geallieerde legers op... door de stervende stuiptrekkingen van het Derde Rijk. Hmm. Amerikaanse, Britse en Sovjet-troepen dieper door in Duits gebied, bevrijden steden, accepteren overgaven en achtervolgen de restanten van Hitler's troepen tot hun definitieve ineenstorting. Maar terwijl deze legers vooruitgaan, stuiten ze op iets waarvoor hun militaire training hen niet heeft voorbereid. In bossen, velden, achter prikkeldraad en wachttorens vinden ze de kampen. Het nazi concentratiekampensysteem bestaat sinds 1933. Ja, het is bizar. En dan pas komen die, die mensen... die kampen tegen eigenlijk. Mm -hmm. staan ze niet meer stil. Dat, ze, nee. dat die daar zitten gewoon. Ja. En daar zijn heel veel beelden van te vinden op YouTube. Je moet je altijd wel een beetje waarschuwen... Kijk uit voor je gaat kijken, want het is geen pretje. Stapels mm. met lijken en dat denk je denkt: van mijn god. Mm -hmm. En uiteindelijk... in het proces Neureberg zit ook een stukje film halverwege. En dat laten ze ook dit soort dingen zien: de bevrijding van concentratiekampen. Het gaat niet in gauw kleren zitten, zeg maar. Nee. Nou goed, dat ging over Buchenwald die toen bevrijd werd. En in het begin zaten daar nou nog maar 8000 gevangenen. Dat waren vooral uh, politieke en criminelen. En uiteindelijk zaten daar, hebben daar 31.000 gevangen gezeten. Dat is uh, echt bizar. Goed, iets anders. Uh, ja. Tijd voor muziek! Ja, laten we dat eens even doen. Het is ook nog weer Net hadden we de Zandvoorts berichten. Nog een stukje geschiedenis. is maar even hier. Oh ja, de nieuwe single van The Strokes. Reality awaits. En let's go shopping. Like a tiger, they will chase you down. With words, instead of clothes. yourself get more The worst reality gets the less you wanna hear about it Solidarity can be difficult When you've got cool stuff to lose I'm gonna Seven-foot zombie Pays low, but I gotta do something I'm at the mall, like the song was bumping There goes my future wife in the little red jumpsuit I'm going head to the country Don't wander off too far I'm going out my mind Throwing all my plans out of the way Nieuwe single van The Strokes. En het grappige is. Uh, Reality awaits. En het nummer heet dan. Let's go shopping. Oh. Weet je wat? Je denkt van. Oh, het gaat over de realiteit. Oh, maar vandaag even niet. Vandaag ga ik even winkelen. Zoiets dat klinkt het een beetje. Goed. We hoorden dan terug van J.D. Fence. Ja, even terug naar de, de politiek van tegenwoordig. J.D. Fence is natuurlijk op bezoek in Pakistan om te praten. Hey guys, good morning. Thanks for coming. Uh, look, we're, we're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll foresee. Als de president van de Verenigde Staten zei, 'Als de Iraaniërs bereid zijn te négociëren in good faith, zijn we zeker to extend de open hand Als ze ons te bedriegen, dan zullen ze ontdekken dat het négociërende team niet zo openstaat.' Ja, in de Pakistanse hoofdstad. Ja, precies. Daar is je aangekomen in Pakistanse hoofdstad. En nou, hoe je ook klinkt, dan denk je: zo, 'Oh, dat gaat hij even regelen, je verregelen, ja. weet Maar goed, verder in het nieuws hoorde ik dat er toch iets anders in elkaar zit. De dus fans wordt gezien als betrouwbaarder. Ander voordeeltje voor Iran is misschien ook nog wel... dat uh, fans een behoorlijk groentje is op diplomatiek gebied. En Iran juist een meesteronderhandelaar stuurt naar Pakistan... namelijk de minister van Buitenlandse Zaken, Arachi. Die twee moeten, als het goed is, morgen tegenover elkaar aan tafel zitten. Ja, het lijkt dan een hele een wedstrijd, schaakwedstrijd. lijkt het een beetje, op, maar da, da, da, dan klinkt het toch niet goed... dat je denkt, daar gaat iets, echt iets uitkomen. Ja. Ook, hè? Maar die J.D. je zelf vol vertrouwen... Goedemorgen, kom hier binnen, ik ga even praten... en als ze niet mee zijn, joh dan gaan we nog wat extra bommen gooien. Zeker! Want dat is goed. En als die hormoisstraat maar open blijft... de rest de boeien. Wordt hij gestuurd? Dat vraag ik me af. Hebben ze een pool van... jij gaat, jij gaat, ik ga? Of word je gewoon aangewezen van... jij gaat? Nou ja, het is natuurlijk... mannen man uit de zaken willen, heel concreet. En uh, Trump wil alles concreet aanvliegen. Dus uh, ja. Het, het, of het nou echt over mensenlevens gaat... dat twijfel ik altijd ook met dit soort dingen. Want dat, dat was natuurlijk, de insteek was van de VS... om uh, Iran te helpen. Omdat mm -hmm. daar allemaal dingen gebeuren. En in januari waren er heftig dingen gebeurd. Mm -hmm. Echt 40.000 mensen... Dood door het eigen jurim. Hmm. Ik kan het niet eens uitspreken. En dat moest er iets aan gedaan worden. Nou, nu hebben ze de helft van Iran gebombardeerd. Waar is, zijn de mensen daarmee geholpen? Nee. nee. Want ze kunnen nee. zelf ook niks meer doen. Dus. Nee. En nu gaat het weer over die Gormoestraat. Uh, dus het not, gaat over olie het gaat over gas geld. Wat, en over geld. En ja, dat gaat... nou, hey, wisten jullie trouwens dat je een tablet kan krijgen als je de, in de, als je de gevangenis in gaat? Oh. Ja. Bij een werkgever krijg je een auto of een fiets... maar als je naar de gevangenis gaat, krijg je een tablet. Ja, maar geen, wat, wat is geen de wifi-code? Nou, justitie overweegt om erotische content te verwijderen... van de tablet die sommige gevangenen krijgen. De tablets met softporno worden vaak bij wijze van proef... uitgedeeld aan gedetineerden... die geen dagbesteding hebben vanwege personeelstekort. Dus lopen rukken. Eh, ja. Nou, bedat... Ja. En, uh, en daardoor de hele dag op een cel zitten, dus er wordt wel aan je gedacht. Nou ja, maar de Tweede Kamer wil helemaal af van de tablets, wat ik ook misschien wel begrijpelijk vind, omdat die ontoelaatbare veiligheidsrisico mensen meebrengen. Nou je ja, eigenlijk krijgen ze een Geest tablet, maar een boek. Ja, kijk ze die afgesloten is van het uh, internet. En wel staan er verschillende programma's zoals op het gebied van onderwijs en entertainment. Nou, het is een ongepaste luxe, uh, noemen ze eigenlijk. En uh, ja. Nou ja, Meerdere kamerleden zijn bang dat de gevangenen ermee toch contact kunnen maken met de buitenwereld. Ja, lijkt me ook. Nee. Maar het ja, vertrek, vertrek van: uh, uh, je gaat de gevangenis en je krijgt een tablet. Mm, uh, dan gaan ja. link. je dus een bankrekening ja, tab afsluit. tablet, maar geen 20.000 euro. Nee. Nee, ja. Ja, dat is er bij, uh, bij dit uh, spelletje Mon Monopoly. Oh ja, <laughs> ja. gaat de gevangenis ja. in. Monopoly, ja, spreek je ook weer. Monopoly of Monopoly? Nou goed, ja, allemaal bijzaken. Maar uiteindelijk, ja, je wil mensen ook een beetje uh, is rustig blijven. Dus wat moet je ze aanbieden? Hè? Dus Denk doe ik dat bij de vrouwen ook, porno aanbieden? Ik nou, ik we, maar... weet het niet. Nou, jullie vrouwen nee. denken nooit aan porno. Dat is een nee. probleem altijd. Dat, dat is een probleem. Leuk loop je in de plaats van gas, van Supergrass, weet je nog? Weird times, it's a fantasy. First Ja, ja. grootheid Trump heeft er ook al meegewerkt met dit album, dat klinkt het bijna. Walk the Walk! Ja, Supergrass-zanger uh, was dat. Uh, goed, het, is, uh, het loopt tegen tien uur straks. natuurlijk een goede morgen zantwoord. Er zijn allerlei dingen alweer die uh, nou, in de studio binnenkomen lopen. Allerlei dingen. Jezus, het klinkt ook fout, hè? <lacht> wat voor ding staat er nou weer achter me? Oh wat oh, dat is een mevrouw? Een mooie mevrouw. Ja, een mooie ja. mevrouw staat er achter me. Nee, Alle zaken worden er al geregeld. techniek regelt. voor het volgende programma. Ja, ja zeker. Nou goed, er staat in de krant te lezen. Het, het eerste dorpje Lyon staat te koop. En dat is uh, uh, ja, in de buurt van het westen van Dublin is dat. Ongeveer zijn er 20 huizen, er is een meer en er is een pub. En uh, het moet toch 25 miljoen? Euren opleveren. Een klein dorpje, gezegd, 20 huizen. Hezellig, ja, het is ooit aangeschaft, uh, eerder al door Tony Ryan. En dat was de oprichter van de Ryanair. Oh. En uh, die is inmiddels overleden. Dus nu staat het te kopen. Er zijn al eerder wat huisjes verkocht, maar nu willen nee. we alles in één keer verkopen. En het moet dan 25 miljoen. Er is ook een golfbaan bij, dus dat klinkt ook wel weer interessant. Oh, dan, Als dan komt de Trump hotel. hotel. Dan ja. komt de ja. Trump Hotel. zeker. Alles tegen de vlakte. Maar ze zijn ook alweer huizen gerestaureerd in de oorspronkelijke staat. Dus het gaat echt wel een, ja, iets te zijn schijnt ook een man zijn die heeft daar een boek geschreven, die is er geïnspireerd geweest. En daardoor was het ook voor mensen interessant om naartoe te gaan. Dus, nou, ja, goed. Uh, leuk uh, landschap uh, Lion heet dat. Ja, Lion. Ik heb uh, hier nog een artikel over een man die er gevangenis in moet. Yep. De 29-jarige Enzo Conticello Conti maakte in uh, november 2024 een, iemand een designertas afhandig. Ze had gewoon geld nodig. Maar de tas bleek dus meer dan 800 euro waard te zijn... wat die tas was. <coughs> er zat dus een laptop in, een make up maar ook een Fabergé-ei en een horloge. Oh ja, die fijn. maar die hebben we hebben het vaker over gehad... over die nutteloze eitjes. Ja. De inhoud was van een werkgever van de slachtoffer... en uh, een eerste whisky distillerij. Ja. Nou ja, hij wilde dus drugs kopen. Hij wist niet wat de inhoud was. Maar hij krijgt toch goed 27 maanden. Zo. En het Fabergei-ei wordt nog hmm. altijd gezocht. Hmm. Dat het juwelen samen met het roos-gouden horloge... onderdeel van een Faberge-set... dat verder uit whisky en sigaren bestaat. Hmm. Ja, ja, het is uh, nou... Ja... Nee. Maar ja, hij, die tablet die heeft hij waarschijnlijk ook verkocht. Anders had hij die in de gevangenis moeten <laughs> Ja, inderdaad. Ja. <laughs> Dan kan je ze bij ja, je meenemen. Jongens, we hebben een onderzoek gedaan. En uh, nou, het is verrassend: de cardioloog komt uh, naar buiten met dat de sauna goed voor je hart is. Kijk, dat is nou goed nieuws, hè? is dit weer iemand die gewoon niks te doen had? Nou ja, nee, de met Paas pakt. had hij iets uh, bedacht. Ja. Regelmatig sauna-bezoek wordt in verband gebracht met een aanzienlijke vermindering op, van het risico op hart, fatale hart- en vaatziekten. Nou, onderzoek toont aan dat mensen die, maar dat is denk ik wel een beetje overdreven, eerlijk gezegd... dan moet je dus vier tot zeven keer per week de sauna hebben bezocht. Oké. Okay. Wat denk je dat het kost? Ja, nou ja, precies. Gewoon, uh, ja. My en later hadden de mensen over, uh, minder last van plotseling overlijden uh, door hartfalen. En die werd vergeleken met mensen die slechts één keer per week gingen. Nou, ik ga nog ineens één keer per week. Dus nee. ja, mijn hart is dan niet zo We goed waarschijnlijk. We gaan misschien twee, twee, drie keer per jaar of zo. Oh, ja. Maar het is wel zo, die sauna, het, uh, wat het scheelt vind ik. Als je in die sauna gaat, de temperatuur is zo hoog. Of ja. Eventuele bacteriën of andere dingen die, uh, op je huid en als, die zijn allemaal uh, de pijp uit. Klopt. Want ik denk ook als je bijvoorbeeld hoofdkluis zou hebben. Ja. die rijdt ook zo... niet in de sauna. Nee, nee. nee. Dan heeft de sauna dus ja. last van. Oh nee, ja. ja. Mijn uitslag gaat vaak ook omhoog in een sauna. Ja. Uh, je moet je kleren wassen op 60 graden. Nou, je zit soms in de sauna, is dat 80, 90 ja. graden soms. Oh ja. Dat is, uh, die nee, dat uh, ik heb ik altijd als ik in een uh, sauna... Zie je, je, je zal wel krijgt... voor de deur staan, al die luisteren. Ik neem mijn uh, kleding voor mee in de sauna. Wat neem je mee? Mijn kleding? Ja. ja Bijvoorbeeld. Oh, dat is het helemaal niet leuk. <laughs> Ik heb ook geen last meer van de plooien? Nou goed, mijn afslag gaat altijd omhoog als ik in de sauna ben. Maar dat heeft allerlei andere zaken te maken. Jouw temperatuur maar Al die mooie vrouwen Ja, ik zeg. Ik kijk altijd een beetje omhoog. Aan het einde van het radioprogramma leeft. We moeten altijd weer over seks gaan, hè? Ja, dat is een mooi. Ik ga het weekend in. Mooi weekend. Fijn weekend. Is.